Radio Elf. <laughs> In. Old friend, goodbye. Een ode aan DJ Dikkebaan die 29 december overleden is een gemis in het team van Radio Els 558. Maar ook een herinnering uit onze jeugd, want het was een speciale versie is er gemaakt voor Veronica. Old Friend Goodbye, T-Chin is here to stay here. Het was de jaren... Dat Veronica uit de eten moest. 31 augustus 1974. Misschien is baan wel een beetje... The love of my life. Ik mis zelf die vier voeters van me ook. Het blijft een gemis... Die natte sneukt in je hand. Bij Radio Els 558. Een gastoptreden voor het nieuwe jaar te vieren. Maar ook een beetje de melancholie van het afgelopen jaar. Want we willen jaren wel tegenhouden. Maar die verdraaide klok draait maar één kant op. Altijd rechtsom. Of je moet te veel gedronken hebben. Simply Red. Holding back the Years Het lukt niet. Geniet van je juich, zei mijn moeder. Jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. nothing Beste wensen voor het, voor het nieuwe jaar. Dit is Radio Els. Day. Deze dag is het Happy New Year! Want 2015 ligt pas achter ons, het is nog maar net voorbij en het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. En toch wens ik iedereen een voorspoedig een gelukkig nieuwjaar. Laten we maar snel beginnen voordat het voorbij is, want 2015 is ook voorbij gevlogen. Ik heb voor het komende jaar een rechtstreekse vlucht geboekt. Welkom bij Hans Bank, in de Bankshow, bij Radio Els 558. En misschien wordt dit jaar wel weer een jaar dat je beslissingen moet nemen die helemaal niet zo leuk zijn. Of misschien wel heel, heel, heel leuk zijn. Year of Decisions, the free degrees. How can I send you out in the tomb? Baby, I know if you wanted to We'll yeah. yeah. Night of the Year. Ja, is dat oud en nieuw? Nou, het gaat regenen en de verwachtingen daarna, veel verder daarna, verwacht men nog een, uh, een winterse uh, voljaar. <laughs> Misschien wel, want het duurt wel heel lang voordat het winter is. Het werd trouwens gezongen door Twice as Mats. Misschien geven ze wel twee keer zoveel warmte. Maar ja, gelukkig hebben we Radio Els 558. En Els die geeft zoveel warmte. Ook dit nieuwe jaar. Calif Richard zong er al over. Dawkins. I'll never die Lonely Nou, deze artiesten kende je vast, Cliff Richard. Dit nieuwe jaar zal alles mooier worden. Want 2015 is wel vervlogen. Maar 2016 is al door de deur. Een nieuw jaar met nieuwe dromen en alles krijgt een andere kleur. Dat hopen we dan. Geluk en liefde. Vrede voor elkaar. Aandacht voor je naasten. Wordt hopelijk een prachtig jaar. Someday, somewhere. Ja, 5 januari 1974. Stond dit plaatje, acht weken in de Nederlandse top 40, met nummer 2 als hoogste positie. Demus Zoezus, Someday Somewhere. Volgens mij, vergeting een jaar. Someday, somewhere you said hello and walked into my life. See? Kom jij zo hoog? Kom jij zo hoog? Kom jij zo hoog? Nou, dan heb je wel wat Midnight Oil nodig. Forget the years of rock and roll. Kies. Ik denk, neem er gezellig een oliepol bij, want het zijn de sugar babes Dus een beetje poedersuiker erop. <laughs> en ze zon over nieuwjaar. En ik hoorde de hele tijd kerst erin. Nou, over sugarbabes, dat waren dus de dames. Dat doet me denken aan de oorsprong van de oliebollen. Want volgens de Germanen zou de godin uh, Petja, die zat niet bij de sugarbabes. en uh, andere slechte geesten s'avonds rondwalen en om deze geesten tevreden te stellen, werd er voedsel geofferd, en dat werd Dat zat in gefriteerde, gefri, gefri, gefrituurde, en dat zat in gefrituurde middelbollen. En uh, door het vet wat in die bollen zat, zou het zwaard afglijden, wat per op jou zou richten en. Uh, dan uh, zou je het overleven. Dus daar komt het vandaan. Maar waarom de krenten erin zitten. Dat zijn natuurlijk de krenten in de pap. En zo heb je het hele leven. Heb je allemaal vragen. Waar je geen antwoord op krijgt. En dan komt Johnny Lyon. En die zingt. What's an other year. Daniel Els neemt je mee terug. In de tijd. Tijd. Tijd. Tijd. such a long time, looking out for you, but you're not here, what's another year? Het is een ander jaar, op een mensenleven kan het wel heel veel zijn, maar in de geschiedenis zijn we maar stof, drast in de wind. Ik ga hem haast opzoeken, maar ik heb nog een klein musje van je, een zangeres die bibberde van de zenuwen toen ze voor het eerst op moest, uh, toen ze voor het eerst ging optreden. Edith Piaf, Le trois clos. en dan weet je ook gewoon even waar de cloche vandaan komt, dat die mensen dan die bel van hun bord afhalen, Klaas. Ik gooi het er gewoon op en dan eet ik het op en dan hoef ik helemaal geen woord Frans te kennen. N'a een sterke, een sterke, een sterke, een een sterke, een sterke, een sterke, een sterke, een sterke, een sterke, een sterke, een sterke, Clochezon maçonne, elle chante dans la obsédant ses Nou, petjaf voor de ah, ah, ah, ah, ah. hoor, voor een kleine musje. Maar dit nummer is misschien wel bekender bij de Nederlanders onder uh, Bimbam, uh, ooit de parodie van uh, André van Duin. In 1982 was dat, na nou, wel zoveel verschillende muziek gedraaid in deze aflevering, uh, dat Boudewijn de Groot met het nummer Wat geweest is, is geweest. Het is allemaal voorbij, ook toen wel Bijkam, vind vinden we wel een uh, mooie plaat. Uh, wel uh, passen bij tijdsbeeld. bij mijn leeftijd, ja, Boudewijn de Groot. Wat geweest is, is geweest.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 We luisteren stil, we spelen door en kijken mij onzeker aan. Maar ik zal voor ze zinnen, doordat we slapen gaan. En ik vergeet, ik vergeet, wat is geweest? Ik vergeet, ik vergeet, wat is geweest? Want wat geweest is, is geweest. is geweest. Ik vergeet wel eens meer wat. Maar ik meen bijna afscheid van je. Het oude jaar is voorbij, het nieuwe is begonnen. Het is tijd om afscheid ten hemel opnieuw te beginnen. Ik wens je het allerbeste voor het komende jaar. Dat je plannen maar uit mogen komen. En pas goed op jezelf, maar ook op elkaar. Let ook op die ander. En graag tot de volgende keer bij een nieuw gastoptreden bij Radio Els 558. En... Uh, met de nieuwe aflevering van de Bank Show... dan ben ik weer welkom bij Harry met Ferry. Goodbye, my love. Dat vind ik een hele mooie om afscheid te nemen. Want als je dan toch afscheid neemt... doe het dan in stijl. James Blunt. Goodbye, my love. Ik zal je nooit meer zien. Nooit meer aanraken. Nooit meer kussen.